Lotlewin met het NOS Journaal. pvda leider en lijsttrekker Lodewijk Asscher... waarschuwt voor de politiek van Trump en Wilders... die volgens hem mensen tegen elkaar opzet. Tijdens het partijcongres vanmiddag zei hij dat zijn partij... zich niet door bangmakers uit elkaar laat drijven. Hij waarschuwde verder voor een coalitie van Wilders en de VVD... zonder in te gaan op de uitspraak van VVD-leider Rutte eerder vandaag... dat de kans 0% is dat die coalitie er komt.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 Voetbal dan. In de Eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. Feyenoord won in Kerkrade met 2-0 van Roda JC. Ajax won met 3-1 van Pekswolle En Vitesse versloeg FC Twente met 3-1. Willem II kon in eigen huis niet op tegen NEC en verloor met 0-1. Aan de kop van de ranglijst verandert verder niets. Feyenoord blijft tot nu toe aan leiding met een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht op PSV.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 Ja, dat is dus de eerste kerstdag. Maar we gaan nu verder met Piotr Ilyich Tchaikovsky. En van hem gaan wij eh, draaien Francesca da Rimini, opus 32. Uiteraard weer onder leiding van Bernard Heiting. En dit keer weer het Koninklijk Concertgebouworkest uit Amsterdam. you <laughs>